Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse veiligheidsdiensten hebben vorig jaar onderzoek gedaan naar de verdachte van de aanslag op een kerstmarkt in Maagdenburg, meldde een Duitse nieuwszeit Welt. De conclusie van dat onderzoek was dat de Saoedische ex-moslim geen concreet gevaar vormde. Gisteren melden diverse media dat Duitsland tot drie keer toe door Saoedi-Arabië was gewaarschuwd voor de man vanwege zijn extremistische ideeën. In de dom van Maagdenburg is gisteravond een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de aanslag. Er vielen vijf doden en zo'n 200 gewonden. Ook liepen rechtsextremisten een mars door de stad om te demonstreren tegen migratie. Ze riepen onder meer op tot deportaties. In Rotterdam is gisteravond een man gevonden met een schotwond in zijn hoofd. Het gaat volgens de politie om een man van 63. Hij werd gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht... De politie vond ook kogelhuls op de plek waar hij werd gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht. De renovatie van de Heijnenoordtunnel tunnel tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is na bijna twee jaar klaar. Door het onderhoud was de tunnel in de A29 de, de, af, de afgelopen twee jaar meerdere keren afgesloten geweest. Gisteravond was de laatste keer. Er is onder meer nieuw asfalt neergelegd. En ook kreeg de tunnel nieuwe verlichting, matrixborden en camera's. Raymond van Barneveld heeft op het WK Dart zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde. De vijfvoudig wereldkampioen verloor in de tweede ronde van Nick Kenny. De Welshman was met 3-1 te sterk voor van Barneveld. Die voor de 32e keer meedeed aan het WK in Londen. Vorig jaar bereikte van Barneveld nog de achtste finales. Toen strandde hij tegen Luke Littler. Het weer, het is bewolkt. Hier en daar valt nog een enkele bui tussen de 4 en 7 graden. Overdag zon, maar er zijn ook wolken mogelijk met enkele buien, hagel, onweer en ook zware windstoten. Het wordt in de middag 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Thank you. I'm tired trying to feel The end. en in de ether op 106.9 straks meer FM Maar nu eerst het NOS nieuws van 5